Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama overweegt toch militair ingrijpen in Syrië. Als bij de burgeroorlog in dat land chemische of biologische wapens worden ingezet... heeft dat enorme consequenties, zei Obama. Syrië beschikt volgens de Amerikanen over een grote voorraad massavernietigingswapens. en het regime van president Assad heeft gedreigd ze in te zetten... als het buitenland zich meent in het conflict. Obama benadrukte dat hij het regime in Damaskus duidelijk heeft gemaakt dat het verplaatsen van de chemische en biologische wapens of de inzet daarvan enorme consequenties zal hebben. In de Syrische stad Aleppo is een Japanse journaliste omgekomen. De Japanse ambassade in Damaskus heeft de dood bevestigd... tegenover een Japans persbureau. Volgens opstandelingen en een Syrische mensenrechtenbeweging... is ze overleden nadat ze tijdens hevige gevechten gewond was geraakt. Waarschijnlijk is ze geraakt door een granaat... die door regeringstroepen werd afgevuurd. Op YouTube is een video geplaatst... waarin de journaliste dood in een auto te zien zou zijn. De Japanse is de vierde buitenlandse journalist... die sinds het van de gevechten begin 2011 in Syrië is omgekomen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurt opnieuw een robot naar Mars. Het apparaat moet onderzoeken of de kern van Mars hard is of vloeibaar, zoals de kern van de aarde. De aankondiging van de nieuwe missie komt twee weken na de landing van marsverkenner Curiosity op de rode planeet. Volgens de directeur van NASA heeft de verkenning van Mars de hoogste prioriteit... en zal de nieuwe robot ervoor gaan zorgen dat de mysteries worden ontrafeld... Het is de bedoeling dat de raket met ruimterobot InSight in 2016 wordt gelanceerd. Het weer nog droog en lokaal kans op mist. Het is een graad of 15 vannacht. In de ochtend eerst zon, maar daarna bewolking en kans op een bui. Middagtemperatuur is tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO Dit is De Nacht Met Maarten Hag Goedenacht luisteraars en welkom bij Dit is De Nacht van dinsdag 21 augustus Vannacht gaan we praten over oma en opa in het verzorgingshuis Want wie gaat er nog een stukje wandelen met ze Nu de bezuinigingen ook in de zorg elkaar in rap tempo opvolgen wie speelt een spelletje met ze op zondagmiddag? En wie schenkt de koffie in? Mijn schoonmoeder heeft hier bijna 25 jaar gewoond. En ze zijn heel goed voor haar geweest, dus ik wilde iets terugdoen eigenlijk. En toen heb ik me opgegeven als uh, vrijwilliger. Dus elke dinsdag ben ik hier uh, aanwezig. Dan ga ik nog even een uurtje met iemand wandelen en dan ga ik naar huis toe. Kijk, dat is uh, Fred. Fred du Chatignier. Hij was 63 jaar oud vorig jaar toen ik hem ontmoette. 64 jaar dus uh, inmiddels. En, uh, en toen twee jaar, nu drie jaar al actief in het Rijswijkse verzorgingshuis... dat zo goed voor zijn moeder had gezorgd. En elke week doet hij spelletjes, oud-Hollandse spelletjes... met de dames en heren die daar nog altijd wonen. En zoals Fred zijn er meer. 450.000 vrijwilligers in Nederland dragen een steentje bij aan de zorg. Maar er komen steeds meer ouderen bij. U weet wel, de vergrijzing... En dus blijft men zoeken naar nieuwe oplossingen. En nou hebben twee verpleeghuizen in Gouda het idee opgepakt... om familieleden te gaan verplichten om één dagdeel in de maand... mee te draaien in de zorg voor hun naasten. Anders komt opa of oma er niet in. Nou, is dat nou een goed idee? En moet de, moet de familie die rol weer gaan oppakken? Zoals dat vroeger gewoon was. Moeten ze daar desnoods toe worden gedwongen? Daar gaan we vannacht over praten. Maar nu eerst muziek. De Bee Gees met Night Fever. Dat klinkt ernstig. Zouden dus ze ook wat extra zorg en aandacht nodig hebben, die Bee Gees? Nou ja, één van hen dan, want de tweelingbroers Robin en Maurice kip zijn ons al ontvallen. Alleen de oudste broer Barry, die loopt nog rond op deze aarde. 1 september wordt hij 66, dus het lijkt me nog wat vroeg voor hem om al uh, te vallen onder ons onderwerp van vannacht. Opas en oma's in het verzorgingshuis, want daar praten we vannacht over. Die opa's en oma's krijgen misschien wel de, de nodige medische zorg... maar de, wat te denken van aandacht. Dus een stukje wandelen, koffie schenken of een spelletje spelen. Professionals hebben daar vaak geen tijd meer voor. En twee verpleeghuizen in Gouda die hebben nu het idee gelanceerd... een experiment om familieleden te gaan verplichten. Eén dag deel in de maand, vier uurtjes mee te draaien in de zorg voor, uh, voor hun naasten. Anders komt opa of oma daar gewoon niet in. Mijn opiniemaker Farid Azarkan heeft zijn bedenkingen bij dit plan. In het programma Dit is de Dag, elke maandag tot en met donderdagmiddag... op deze zender te horen, ging hij in debat met de directeur van Vierstroom... dat is de organisatie, achter die verpleeghuizen. Nee, scheelt er vandaag ons appeltje. Ja. En dat is, hij werd al genoemd, opiniemaker Farid Azarkan. Farid, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik wil dat graag doen met Jeroen van den Oever. En die is uh, directeur van de Vierstroom. Die hebben een aantal zorginstellingen. En die hebben op 2 augustus het idee gelanceerd... om uh, familieleden van mensen die daar geplaatst worden... te verplichten mee te gaan helpen. Ja, en wat vind je daarvan? Nou, het lijkt me nogal lastig. Hoezo? Nou, het lijkt me, mag dat zomaar wettelijk. Uh, kun je dat zomaar eisen van mensen... Uh, daar stond er ook nog iets over dat je ook uh, kon afkopen. Dus dat je kennelijk ook geld kon betalen. Dan wordt het een soort... Uh, ja, voor rijken hoeft dat dan niet. Maar ja, nou veel vragen dus. We gaan uh, ze voorleggen aan Jeroen van der Oever. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Nou, Farid uh, heeft uh, een aantal vragen al genoemd. Kunt u alvast daarop antwoord geven? Ja, dat, dat kan ik. Um, kijk, op de eerste plaats is het zo dat... Um ...dat mensen natuurlijk gewoon in Nederland op basis van de ABBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... ...recht hebben op, uh, op zorg en verpleging in het verpleeghuis als, het, uh, als dat nodig is. En dat is natuurlijk ook zo uh, bij ons. Dus wat dat betreft is er niks nieuws uh, onder de zon. Maar... Alleen wij vinden dat dat eigenlijk een beetje te schaal is. En uh, de schaal uh, is in de zin van de verpleging en de verzorging is daar uh, heel goed geregeld... Maar als het gaat om het welzijn van de mensen... Uh, dat beetje extra's, wat het, wat, het, wat het leven nog een beetje plezierig maakt... Uh, dat is sowieso al een opgave als je mensen hebt die kwetsbaar uh, zijn. Mm -hmm. de mens zijn bijvoorbeeld. Maar waar denkt u uh, aan, concreet? Ja, nou, bijvoorbeeld is wat extra aandacht uh, geven... Um, maar dat doet dus die familie toch sowieso, mag ik hopen. Uh, Nou, op de eerste plaats doet niet iedereen dat. En uh, uh, op de tweede plaats zou je dat ook wat... Als je dat wat wat systematischer zou aanpakken, bijvoorbeeld dat eh, zeg maar eh, elke familie zegt van nou, zullen wij eens een dagdeel in de baan eens eh, bij een groep zijn eh, om, om wat thee en koffie te schenken of er eens bij te blijven in middagje op zondagmiddag als er niemand is of op vrijdagmiddag. Dan, dan maakt dat het leven wat wat uh, plezieriger. Farine, en dat, dat willen we eigenlijk zien te bereiken. We vinden eigenlijk de aanleiding ja. op zichzelf. Uh, uh, goed als het gaat om de basis... maar niet goed genoeg voor het plezierige leven. Ja, en dan gaat het om het maken van een praatje, zegt u in, in het uh, interview. Het, het wandelen, spelletjes doen, voorlezen. En dan denk ik, dat zijn toch allemaal dingen die je graag voor je familie over hebt. Dus ik, ik vraag me af, wat maakt nou dat mensen, als u het gaat zeggen... dat ze dat soort fa familiale dingen gaan doen? Nou, het is gelukkig ook zo dat, zeg maar, 60, 70, 80 procent... de orde van dat verschilt een beetje per huis, dat dat inderdaad doet... Maar er is ook een deel van de familie wat dat niet doet. En, um, maar ja, die hebben, die hebben er gewoon geen zin in en die interesseert niet. Ze hebben het geld gekest, het huis is verkocht. Ja. Opa of oma zit ja. lekker in het verzorgingsthuis Toen ook En nou komt de directeur en die zegt: ik ga u verplichten om vier uur per maand even bij te schuiven te gaan werken. Nee, het gaat, het gaat iets anders. Kijk, je hebt op het moment dat je vader of moeder bijvoorbeeld uh, uh, naar het verpleeghuis uh, gaat verhuizen, dan heb je een keus tussen verschillende huizen. En uh, wij willen graag in onze huizen dan tegen die familie zeggen... Uh, u krijgt, of uw vader of moeder, uh, krijgt hier meer dan gemiddeld. U krijgt hier extra aandacht die we met z'n allen organiseren. Maar dat kunnen we alleen maar waarmaken als de familie ook een beetje meehelpt. Ja, dus u zegt eigenlijk, u zegt, u zegt, eigenlijk zegt u als u wilt dat uw familie geplaatst wordt... dan moet u ze extra aandacht geven. Want ze krijgen die niet van u, maar ze krijgen die van hun eigen familie. En dat wilt u een beetje gaan organiseren? Ja, want wij, wij als verpleeghuis kunnen niet alles doen. We kunnen niet ja. het hele leven Nee, maar dat is helder. Landbouw-economie koning wil ook even wat zeggen daarover. Ja, ik, ik heb uh, <coughs> ook wat dingen van u in de krant gelezen. Uh -huh. uh, en daar zegt u, ja, de zorg die we nu bieden, uh, die we uit de AWPZ betalen... die is eigenlijk te schraal. Uh, ja, dan, dan zeg ik uh, gewoon als, uh, als ik nadenk toch van, van... dan moet die zorg toch verbeterd worden en dan moet er maar wat meer geld uit de AWBZ komen... en dan hoor ik u zeggen, ja, maar dat kan niet, dat, uh, dat, dat, dat geld is er niet. Maar aan de andere kant uh, bent u bezig een systeem op te tuigen... waarin mensen uh, extra uh, zichzelf hun arbeid moeten inzetten... in een verpleegtehuis en dat desnoods kunnen afkopen. Dan komt dat geld er toch ook, maar via de particuliere weg... En wat ik dan voor mijn ogen zie, is eigenlijk dat we gewoon naar scheiding gaan krijgen. Degenen die het geld op tafel kunnen leggen, die krijgen wel fatsoenlijke zorg. En degene die het geld niet op tafel krijgen, uh, die krijgen dan maar die schrale basiszorg. En dat is toch iets wat we niet moeten willen in dit land. Uh, uh, dat afkopen, dat moeten we even daar apart behandelen. Want dat is het niet zit mij in ons plan. Nou, doe anders dat... maar meteen. <laughs> Kijk. Nee, kijk, wat we, het, waar het ons om gaat is om extra aandacht. Extra aandacht uh, voor deze mensen. En dan ga, hebben we het dus over tijd. En tijd heeft iedereen wel een beetje om, uh, om, om bij te dragen. En je kunt ook stellen eigenlijk dat, dat dat ook normaal zou moeten zijn. Ik bedoel, dat hebben we thuis ook. Waarom zouden we dat dan niet hebben als ons vader of moeder... In het spreekhuis, woont. waarom zou. Maar dat vindt Farid ook, ja, waarom, dat waarom, vinden waarom, we waarom, allemaal. Ja, maar dan moeten we met elkaar een wat andere discussie gaan voeren, want we zien in de laatste uh, 30 jaar dat het een enorme individualisering is gaan plaatsvinden in Nederland. Dus mensen zijn uh, behoorlijk ja. zelf geïnteresseerd. Ik hoorde laatst een discussie van iemand die zei: van, ja, ik ga, uh, die had het over dat jongeren tegenwoordig veel meer moeten afdragen voor de ouderen. En ik heb toen de vraag gesteld. Die ouderen, daar praat jij over alsof dat hele andere mensen zijn. Maar dat zijn toch gewoon onze ouders? Ja. Waar, waar is die participatie en het idee ja. dat je verbonden bent met elkaar? En, dus ik, ik vind het principieel punt van u wel heel erg goed. En dat doet ook denken aan, uh, aan uh, voetbalverenigingen... waar je tegenwoordig ook een bardienst moet draaien... waar je de kleedkamer ja. moet schoonmaken. Ja. Maar de wijze waarop je dat wilt gaan doen... dat lijkt mij dan niet heel efficiënt. Dus het is een, een, een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Veel meer ook in de politiek. Dat we met elkaar moeten zeggen... we zijn verantwoordelijk voor die ouderen... en we moeten ze wat minder aan onszelf alleen... Denken. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het daarop inspeelt. Um, maar ik kan het ook vanuit het bedrijf gewoon beredeneren en zeggen van ja, wij willen graag als zorgaanbieder net even wat betere leefomstandigheden aanbieden. Dus het is onze verantwoordelijkheid om dat te organiseren. En, en, en wij willen graag uh, uh, cliënten die daar ook voor kiezen, omdat we op die manier samen dat betere leven kunnen bereiken. En uh, als iedereen daar een klein beetje aan bijdraagt, en dat is inderdaad maatschappelijk gezien denk ik ook steeds meer de uitdaging, zoals je al zegt. Dan, dan gaat dat ook lukken. Dat is wat we graag willen. Hoe wordt er door de familieleden nu op gereageerd? Heel positief. Heel positief. We hebben het natuurlijk van tevoren met cliëntenraden daarover gesproken. En uh, uh, daar, uh, daar is absoluut interesse in dit uh, idee. Uh, men ziet ook wel dat de verzorgingsstaat in Nederland zeg maar niet meer alles kan bieden. Wat we altijd in de afgelopen jaren hebben gedacht. Ja, kan bieden of wil uh, bieden. Ja, nou dat is een vraag die u in het stemhokje natuurlijk uiteindelijk moet, moet oplossen. Maar op dit moment heb ik te maken met een, met een situatie dat ik bijvoorbeeld middags in een verpleeghuiswoning waar acht mensen wonen, uh, maar één verzorgende heb werken. Ja, maar het uh, probleem uh, is dat u, u nu met een, een oplossing komt... Als die ene verzorgende bijvoorbeeld uh, uh, uh, op een toilet uh, een half uurtje bezig is met iemand die uh, uh, waar een ongelukje is gebeurd, dan zijn die andere zeven bewoners alleen. Ja, maar dat gaat u nu oplossen voor diegenen die familieleden hebben die zich willen inzetten of die geld hebben om zich af te kopen. Nou, uh, nogmaals, dat afkopen dat is even een apart vraagstuk, want zo hebben wij het nog niet expliciet. Uh, gaan we dit experiment zeker niet doen. Nou, oh, Je kan niet uh, afkopen. Nee, we, we, we, we, hebben, we hebben we hebben wel tegen elkaar gezegd van God, hoe moet je daar nou omgaan, maar dat willen we in het experiment ook onderzoeken, hoe, hoe moet je omgaan met die families die bijvoorbeeld hm. geen, waar geen hm. kinderen zijn? Ja, want, want nog even, gaat die familie zorgen voor alle ouderen? Dus als ik als, ja. als dochter van, ga ik koffie schenken voor iedereen? Of alleen voor mijn moeder of vader? Nee, dan zou je voor, voor die groep van 7, 8 bewoners dat doen. Oh, dat is wel fijn. Ik vind het eigenlijk een heel sympathiek idee van meneer Van der Hoeven. Ja, ja nee, ik ben er ja. erg voor, want kijk, het gaat, ik hoor hem niet zeggen... dat het gaat om specialistische taken, verpleegkundige zaken. Nee, maar nee, het gaat nee. om inderdaad dat kaartje leggen en een wandelingetje maken. Ja. En daar moeten we, zorg is niet alleen bedoel, geprofessionaliseerd. Nee maar dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, maar en als natuurlijk, je geen ja. familie hebt die, die ja. dat wil doen... Ja. en je hebt ook niet het geld om dat op een andere manier te doen... dan kom je door dus ja. zo'n verpleeghuis niet meer ja. in. Jawel, Dat zegt meneer Van der Over. als je geen kinderen hebt, dan denk ik dat, natuurlijk kom je erin alleen... zegt hij, dat hoor ik hem tenminste zeggen, van... als u de mentaliteit heeft van... we stoppen onze moeder en verder willen we er niets meer mee te maken hebben... dan, dan moet u misschien naar een ander huis gaan. Want ja, dan is, nou komt zo'n moeder... die ja. moet dus van die karige basiszorg hebben. Omdat ze dat soort kinderen nee, joh, heeft. Nee, ik, ik mag hopen dat elk huis het uiteindelijk... Dat ja, want het, moet een, nee, het moet een mentaliteitsverandering op gang brengen. En daar ben ik erg ja. voor. Dat je je moeder of je vader niet zomaar wegstopt... maar dat je moeder en je vader blijft... en je verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. En ik mag hopen dat deze oproep daartoe leidt. Ja, daar ben ik het helemaal mee ja. eens. Ja. Maar moeten moet die moeders ja. die dan toevallig niet die goede kinderen... hebben daarvoor ja. gestraft worden? nee. Nou, ja. dat de de niet, dit, dit, dit, dit beroert de harten. Ja, maar dat, dat is ook wel te merken. Want ons, ons voorstel heeft uh, veel reacties opgeroepen. En, en ik merk dat het een soort open zenuw uh, raakt bij veel mensen. En uh, in zekere zin is dat misschien ook wel goed, want het is ook echt wel een vraagstuk. Hè? Hoe we in de komende jaren omgaan. Uh, weet u, er komt 40% meer mensen met dementie nog bij uh, de komende tien jaar... als ja. we geen pil uh, er tegen uitvinden. Het is echt een vraagstuk wat we met elkaar uh, hebben lossen. Maar het is misschien ook nog wel een tip uh, van mijn kant. Tenminste, mijn, mijn jongste kind, mijn zoontje, die, uh, die gaat één keer in de drie weken naar een verzorgingstehuis. In dit geval in Culemborg. En daar gaan ze met de hele klas naartoe. En dan doen ze leuke dingen met de ouderen een uurtje. En ja. uh, ze nemen wat lekkers mee. Dus misschien ja. ook daarin meer investeren. Zijn er gewoon uh, groepen jongeren die daar ook veel meer aanhaken. En zich ook realiseren wat het betekent als er niemand in het verzorgingstehuis zit. Oh ja, maar dat is ook zeker... Weet u, er zijn, er zijn gelukkig ook heel veel mensen die vrijwillig werk eh, doen in, in deze sector. Dus het is echt niet zo dat, uh, dat mensen op dit moment helemaal hun handen niet uh, uitsteken. Alleen wij vinden het goed als familie in een verpleeghuis ook gewoon ja, een beetje participeert. Het hoeft niet heel veel te zijn, maar het is wel belangrijk. Nou, dat lijkt me een heel sympathiek idee. De uitvoering vind ik nog wat lastig. Ja, ge gedwongen familieparticipatie. Wat een woord eigenlijk. Sympathiek idee, zegt de opiniemaker Farita Sekan. Maar ja, uh, of, of dat nou echt gedwongen moet... zou u daar eigenlijk mee akkoord gaan als het om uw vader of moeder zou gaan? Die, uh, misschien bent u wel op dit moment op zoek naar, naar een plekje... naar een verpleeg- of verzorgingshuis. En als, als u dan zal worden gezegd van... nou, uh, uw vader of moeder is welkom... maar dan moet u wel vier, maand, vier uur in de maand, één dag deel, verplicht meehelpen. Koffie schenken, misschien eten koken, een spelletje doen... Gaat u dat doen? Of gaat u snel op zoek naar een ander verpleeghuis? Of bent u nu misschien al betrokken bij de zorg? En zet u al jaren uw uh, vrijwillig uw beste beentje voor. Hoe bevalt dat? Is het goed te doen eigenlijk als vrijwilligerswerk? Is het leuk om te doen? Wat leert u ervan? Zouden meer mensen dat moeten doen? Bel met dit soort verhalen naar uh, het gratis nummer 0801121 1121, 0800 1121. Mailen kan natuurlijk ook naar uh, nachtapelstaartje.eo.nl. En op Twitter kunt u ook meepraten met de hashtag #ditisdenacht. Maar als u in de uitzending mee wilt praten, moet u echt even bellen. Nogmaals het nummer 0800 1121. Maar nu eerst muziek. Dit is Venice met de Family Tree.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 Now as we say goodbye To one of our own We may be lonely But we're not alone Though the leaves will fall And the tears will flow May it always comfort us to know The family tree will always grow. Father, down to son. Keep a candle burning for the ones we'll miss. And. us to know the family tree will always grow stronger than Family Tree van Venice gaat eigenlijk over het overlijden van een familielid. Maar het is wel een van de mooiste liedjes uh, die iets zeggen over uh, de sterke band... die je als uh, familieleden met elkaar kun, kunt ervaren. Misschien juist wel uh, als, uh, als de dood in de buurt komt. Maar goed, daar, we gaan het niet over de dood hebben vannacht. Dat gaan we gewoon niet doen. We gaan het hebben over, over leven en over uh, kwaliteit van leven. In, uh, juist ook op hoge leeftijd. Want uh, dat is belangrijk. Maar ja, verpleeghuizen kunnen dat niet altijd bieden. En dus uh, wordt familie steeds belangrijker in deze tijden van bezuiniging. Is dat, is dat een goede zaak als de familie daarin belangrijker wordt? Daarover praten we vannacht. En um, Henk uit uh, Breda is aan de lijn. Goeienacht Henk. Ja, goeienacht. Uh, ja, um, ik, uh, ik, ik luister met eigen interesse naar dit programma. Ja. In de jaren zeventig hebben we het een beetje losgelaten dat uh, vaders of moeders gewoon met een van de kinderen in huis kwam. Ja. Of uh, de kinderen waren ook vaker uh, ver van huis. Want, hoe is, is jouw uh, eigen situatie Henk? Uh, heb jij ouders in een verpleeghuis? Ik ben 51 jaar vrijgezel uh, en uh, uh, uitgerangeerd voor de arbeidsmarkt. Uh, Volgens nog. En hoe is het met daar je ouders? Daar... Wat zegt u? Hoe is het met je ouders? Mijn ouders zijn mij reeds ontvallen. Mijn moeder zei als laatste in 2006 in een kleinschalig verzorgingstehuis. met tamelijk veel contact met vriendinnen op het ah. dorp zelf. Oké, okay, dus die had het goed. In haar eigen sociale omgeving. Heel positief. Ja, ja. dat klinkt goed. Wel, nu, uh, uh, uh, de, de ouders van mijn ouders, die, uh, uh, uh, uh, mijn ouders woonden in Limburg en hun ouders die woonden in Noord-Holland. Ja. Daar ga je niet elke week bij op bezoek. En ik geloof dat dat ook een van de frictiepunten is in de hedendaagse ouderenzorg. Kinderen wonen eenmaal te ver van vaders of moeders vandaan. Ja, ja dat nou, dus maakt het dat lastig. In, ja, dat maakt het erg lastig. Um, en wat net ook al gezegd de individualisering van uh, deze samenleving... zorgt er ook voor dat uh, ja, de sociale banden uh, eigenlijk verloren zijn gegaan. Ja, maar is, is moeten moet we daar dan om treuren en, en, en andere oplossingen zoeken? Of moeten we dan, zoals zo'n verpleeghuis in, in Gouda uh, zegt... Uh, familie gaan dwingen om mee, uh, mee te zorgen. Ah ja, dwang, dwang, dwang, dat geeft alleen maar onwillige paden, Daar kom ik zo op terug. Kijk, in mijn dorp hadden we een, een, een, een de buren. Die hadden uh, hun ouders, hun, uh, die uh, kwamen regelmatig kwamen ze langs. En opa, die kwam dus elke dag een beetje langs. En die draaide gewoon mee met, uh, met uh, de familie. Ja. En Schoffelde wat tot ver in zijn tachtigste jaar. Okay. En uh, die, uh, om vier uur uh, gewoon koffie met fly en dan ging de man naar huis toe en uh, vier kilometer fietsen. Dat heeft hij tot bijna als zijn dood heeft hij dat uh, kunnen doen. Dat is prachtig als um, het zo kan. Ja, nou ik zou graag ook terug uh, willen, mits mogelijk, naar dit soort systemen. Ja. Maar nu een, ander, een andere oplossing voor uh, die meneer de directeur van het bejaardenhuis Hier in Breda hebben wij huizen ten Lerve. Dat ja. we, hebben, we hebben een leuk initiatief. ...dat je voor een, een Luttelbedrag, zo rond de 7 euro à ah, 10 euro, een diner kan nuttigen. En dat is niet, niet, niet, niet per se voor de familie, aard. gewoon voor Het voor is Gewoon eigenlijk min of meer voor iedereen die zich aanmeldt. Ja. Uh, en, en na het diner is er ook nog een gelegenheid tot verposing. Dat wil zeggen, een partijtje schaak, een kaartje, uh, wat praten... Uh, maar, zelf... maar Henk, zijn er dan altijd genoeg mensen voor? Want er zijn ontzettend veel zorgvrijwilligers in Nederland. Daar, uh, nou, dit uh, zijn geen vrijwilligers, dit zijn gewoon participanten die een ja. diner uh, aangeboden krijgen. Maar, maar uh, zijn er altijd uh, meer dan genoeg mensen voor te vinden? Uh, nou, dat heb ik niet onderzocht. Maar klaarblijkelijk, nou, want het wordt regelmatig geprongeerd, uh, slaat dat aan. Ja. Zou, zou je als... zelf meedoen? Doe, doe je mee? Uh, ik, ik doe nog niet mee. Maar wat ik dus wel doe, is dat ik... Ja, ik heb uh, tamelijk veel vrije tijd. Um, en ik woon in een groene omgeving met veel park. Mm -hmm. Ik sta wel eens met een... Uh, of zit van bankje met een oude heer. Ja, in de ja, ja, precies. En die, en die vertellen dan over hun leven... en over hun geschiedenis en wat ze mee hebben gemaakt. En ik kom zeer interessante dingen van die mensen kom ik te weten. Maar, maar dat is prachtig, Henk. Maar nou zijn er ook ouderen die komen helemaal niet buiten. Dat lukt ze zelf niet. Nee, nou ja, goed. Zou, zou, was... zou je een stap verder gaan en zeggen: Van ik ga die ouder opzoeken en meenemen naar buiten? Nee, dat, dat, dat, ja, dat was ik van plan om dat in het najaar aan te gaan zwengelen. Oké. Okay. Als, als het vakantiereserve, ja, dat heet dan heel ordinair bejaardentuur. Maar het lijkt me gewoon heel leuk om dat. Als er een goede match natuurlijk met, met, met, met zo'n bejaarde te maken is. Want we moeten ja. elkaar op persoonlijk vlak nou even ja, een beetje liggen. Ja. Dat lijkt me heel erg ja, dat lijkt me heel leuk om te doen. Goed zo. Daar vind ik een mooi voornemen. Uh, ja, en misschien... dat we, Want we zitten met een leger met werkelozen... of kijk, ik ben 51. De dus ja. dat ik uh, aan het werk kom... is uh, na vanavond heel klein. Ik heb een aantal jaren terug mijn bedrijf eraan moeten geven. Ja. Uh, sindsdien is het eigenlijk kwakkelend geblazen. Ja. Um, uh, er zijn heel veel mensen... die uh, in, in zo'nzelfde bootje zitten als ik... Um, Iedereen die zal moeten gaan participeren met de samenleving, dus niemand blijft aan de kant staan. Dat zit bij eventuele geschiktheid gewoon uh, van je verlangt wordt. Nou, misschien is dus dit dat wel een idee. Henk, wat vind je daar dan? Het gebeurde wordt natuurlijk hier en daar ook al uh, bij bij uitkeringen gezegd van uh, prima als je een uitkering komt halen, maar uh, doe er dan maar wat voor. Misschien is dat een idee om daar ook iets met die ouderzorg mee te doen. Ja, want ja, dat, dat lijkt me een heel goed idee. En eventuele kleine scholing. Uh, en, en natuurlijk geschiktheid. Je zal ja. het even moeten screenen of iemand het wel kan. En ja. sociale vaardigheden, et cetera. Maar uh, dat lijkt me voor een in grote groep <laughs> uitgerangeerden die op de arbeidsmarkt weinig kans maken. Ja. Een hele nuttige uh, en aangename uh, bezigheid. Weet, weet je waar ik lees aan moet denken? Ik ja? weet niet of je hem al hebt gezien. Die film Intouchables. Heb je die gezien of niet? Nee, die heb ik niet gezien. Nou, daar moet je zeker nog even naartoe gaan. Frans, uh, Frans Film, volgens mij draait hij nog steeds in de bioscoop. Maar een, een film over een, uh, een man die praktisch niks meer kan, maar wel een hele hoop geld heeft. Uh, hij kan geloof ik alleen nog maar uh, met zijn hoofd bewegen en, en, en voelen. En dan is er een. Is het een, een, een Steve Hopkins type. Uh, wat zei je? Wat? Ja, ja, ja, nou, ja, ja, daar heeft het wel wat van weg. En, en die, die krijgt dan een. Um, uitkeringstrekker over de vloer die solliciteert eigenlijk alleen maar om uh, te bewijzen uh, dat hij solliciteert en zijn uitkering mag houden. Uh, ja. en, en dat is een jongen ergens uit de, de, de, de hè, achterstandswijken van zijn stad. En uh, hij zegt, die neem ik aan, want die heeft geen medelijden met mij. Hij wil een keer een ander type die voor hem zorgt. Nou, en daar ontstaat een prachtige vriendschap uit. De film moet je kijken. Dus, dus, dus, dus geschiktheid. Hè. Wat zeg je? Het doet me denken aan de film The bucketlist List. Uh, ja, nou, daar, ja, daar heeft het ook iets van weg. Maar goed, we dwalen af. Um, de zorg, ik, ik, ik wou maar zeggen... Uh, soms zijn er onwaarschijnlijke mensen waarvan je denkt... is die geschikt om, uh, om, te, om te helpen in de ouderenzorg? En dan uh, zijn ze dat ineens toch. Ja, en dan, dan, dan uh, zeg maar ook meer op het sociale vlak. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn in de afwaskeuken. Ja, Kijk, onderzoekingsstaat... ja, ja daar, is, daar, daar is ook hulp nodig natuurlijk in het verpleeghuis. Ja, onze staat is onbetaalbaar ja. geworden. Henk, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Want ik heb nog een Henk Ja. Het, het beste daar in Breda. En uh, ik, hoop, ik hoop dat je er uh, wat moois van maakt. Uh. Nou, ik, ik doe mijn best. Goed zo. Uh, maar ik heb eerst mijn eigen problemen oplossen... voor ik aan allemaal problemen ga beginnen. <laughs> nou, dat is wel een goed idee. Dankjewel, Henk. Goeienacht. Ja, graag gedaan. nacht. En dan hebben we nog een Henk uit Oude Schip. Hi. Hi, Henk. Goedenavond. Ik, ik, heb even, ik dacht eventjes uh, op Google Maps kijken waar dat is. Waar is de IJmshaven... Ja, dat is echt het uiterste noordoost... Puntje van, uh, van Nederland, hè? Ja, daar zijn ze flink aan het bouwen hoor. Met, oh, okay. Ja, met die, met, die, met, die, met die kolencentrales en zo. Ja, precies. Jongen, jongen, jongen. Maar wat, wat bel jij van ver weg, vanaf hier gezien dan? Nou, hey. uh, ik, ik heb een uh, oude moeder, ik ben zelf 64. Uh, ja. met, uh, met een hele lieve zus ook. En uh, ja, wij hebben ook een oude moeder en die woont in de hoog fijn. En, en, en, en woont jouw oude moeder nog op zichzelf? Of woont hij in een verpleeghuis? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Die, uh, zolang ze op zichzelf woonde, ging het heel goed met haar. Ja. Nou, en nu zit ze uh, ja, in een half verpleeghuis. En uh, maar ze doet niks. En dan... Uh, nee. Wij gaan dan, uh, ik en mijn gezin, één uh, keer uh, in de wijk. Uh, soms daar naartoe. En dan vindt ze na nou, een uur genoeg. Ja. En dan zegt ze, nou ga we weer naar bed. Oké. Okay. Nou, maar mijn zus komt door de wijk. Uh, ze wil niet naar buiten. Uh, ze wil niks. Ze wil helemaal niks. Nee. Hm. Maar, maar zit ze wel op jullie te wachten dan? Vindt ze het wel gezellig als jullie langskomen? Het zijn hele moeilijke dingen. Daarom ja. is het een leuk programma wat jullie hebben. De... Uh, je, je zegt het, het, het idee is leuk, het maar het is, het is best lastig soms. Ja, het is een goed uh, centrum, vind ik. En uh, personeel zou gaan... Uh, je hoeft daar ook niet uh, voor te betalen als je eruit wil. Maar ze wil er nooit uit. Hmm. Oké, okay, dus, dus zo kan het ook nog gaan, wil je maar zeggen. Dat dat iedereen ja, zijn best en, doet, uh, personeel en familie... maar dat de ouderen zelf gewoon, uh, gewoon niks wil. Ja, en dan gaan de kleinkinderen, die gaan mee. Nou, dat vinden ze ook niet leuk. En uh, ja, het is allemaal te druk. En, uh, huh. Ja. Nou, en uh, wat dat... Uh, maar snap ik wel wat het probleem van het ouder worden is. Maar uh, wat, je, wat je dan moet doen, dat, dat leid ik ook niet. Nee, nee. Hey, maar maar uh, wat is dan jouw motivatie om toch elke week te blijven gaan? Omdat ik van het hou? Kijk, dat vind ik mooi. Ook al krijg je dat niet meer terug, misschien. Nee, misschien kan ze er niks aan doen. Of, ja. Uh, uh, ja, ik, ik kan in, in mijn moeders zijn hoofd kijken. Ja. Nee precies. In mijn ogen soms en, uh, en dan denk ik nou, dan zie ik een uh, sprankje van herkenning of uh, uh, dat ze het leuk vindt. Ja. Maar ja, je wil zo graag, uh, en, uh, mijn vrouw ook en dan zegt ze, nou uh, mama, laten we even kop koffie gaan drinken. Hè? Ja. Maar wil ze niet. Hij heeft de stad in. Wil ze niet. Uh, hm. Het zijn hele moeilijke dingen. En, en volgens mij ook voor uh, hulpverleners. Ja. Nou, ik, ik, ik herken er iets van. Ik heb zelf een, een tijdje, ja, niet zo heel lang. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Maar een, een, een paar maanden. Als, uh, als vrijwilliger een, uh, een man bezocht. Van een jaar of tachtig, denk ik. En... Uh, die wilde, ja, die wilde eigenlijk ook niks. Die wilde alleen, uh, alleen praten. En dat was elke week hetzelfde gesprek. En die had een heel ja, pessimistisch wereldbeeld. Een pessimistische visie op zijn eigen leven. En, en ja ik dacht, ik ga met die man naar buiten. Ik, ik, ik ga leuke dingen met hem ondernemen. Maar hij wilde niks. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, wat, wat moet ik hier? Toen, toen lukte het niet meer in mijn leven om het te plannen om... om om de, op dat tijdstip dat hem uitkwam, die tijd vrij te maken. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar toen dacht ik ook, ja, wat. wat hey, je hebt allerlei plannen, je wil iets met hem, maar dat lukt niet. Ja, dat vind ik nou weer lief van jou dat je dat zegt. Nou ja. Kijk, het, het, het, het, het moeilijke is dat uh, jij ja, kon niet in die mensen verleden kijken. En ik kon in mijn moeders verleden niet kijken. En ik ja. denk dat het een uh, generatie is die, die heel veel moeite heeft om. Uh, over vroeger uh, hm. te praten of te uiten of uh, het te laten gaan en, uh, ja. en uh, ja, dan kon je dat tegen. Ja. Hé hey Henk, ik, ik vind het toch wel heel dapper van je dat je, ondanks dat, zegt ik hou gewoon van mijn moeder en ik blijf gewoon elke week gaan. Tuurlijk. Hartstikke mooi. Zij, zij is tenslotte je moeder. Ze heeft je grootgebracht en altijd alles gegeven. en kan het nu, nu niet meer. Maar nu ah ja, kun jij er voor haar moet zijn. We moeten wat ja, ja, ja. Goed. Henk, ik wil je bedanken voor je reactie. Ik wil jou bedanken voor je mooie programma. Ja, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel. Dank je wel. Blijf, blijf luisteren, zou ik zeggen. En een goede nacht. Doei. Dag, ja, Henk. Ja, doe voorzichtig. Yep. Ja, ja, ja. Nou, dat, uh, dat duurt nog wel even voordat ik weer ga rijden. <laughs> Dag Henk. Hey. Goeienacht. Ja, dat was Henk uit Ouderschip. Uh, oude schip. We gaan zo meteen uh, weer verder praten. Uh, je kunt, uh, ja, blijf, blijf bellen. Uh, 0800-1121. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. Something About You.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 Down into the street of undefined illusion Those diamond dreams Something About You van uh, The Cary Brothers met uh, Laura Janssen. Laura Janssen. Is ze Nederlands? Weet dat krijg ik eigenlijk niet. Ja. Janssen. La Laura Janssen, moet ik gewoon zeggen. Wordt mij ingefluisterd. Um, we, gaan, uh, we gaan naar Henny uit Utrecht. Goeienacht, Henny. Ja, goeienacht. Ik heb, een, ik heb een vraag. Hoe kan het dat in het ene thuis alles kan en de andere niet... terwijl het budget voor iedere bewoner hetzelfde is? Dat vind ik een hele dan goede vraag. Wat deed je zelf? Want uh, je, je bent zelf vrijwilliger in de zorg, toch? Ja, ja. Uh, waar, nou, als ik vraag mag? Ik denk dat het uh, aantal managers een beetje uh, aan de hoge kant gaat worden. Ah, dus je hebt ook het antwoord op de vraag al. Ja, dat doe je dan? Vertel, die... Henny? Even, even jouw situatie. Uh, in Utrecht, waar, uh, waar ben jij vrijwilliger? Ja, dat zeg ik maar niet, want ik weet niet of ze luisteren. Nou, maar in een verpleeghuis of verzorgingshuis? Ja, het is een ver verzorgingshuis. Ja. Maar daar zitten de mensen en, de, en de gewone mensen door elkaar heen. Nou, wat doe je daarvoor? de afdeling en open afdeling. Ah oh, ja, precies. En, en, en wat doe je daarvoor uh, werk dan? Nou, één keer in de week uh, ga ik daar sowieso heen. En dus De ene week is de een foost en de andere week is de bingo. Ja. Dan heb ik twee mensen daar. één van 94 en één van 74. Die hebben totaal geen genie. Niet getrouwd, geen kinderen, bla bla bla bla. Ja, en daar kwam ik dan iedere week bij de ene een kwartiertje van alles uurtje. Want die zit op een gesloten afdeling die van dementeren. En de andere die... Uh, ja, dan ga ik mij naar de zoos en naar de winkel om daar te helpen. Want ik kan niet lezen en schrijven. Kijk, dus als er iets bijzonders is, dan uh, doen we, we daar mee. Ja. Dus je, je, ja, mensen die helemaal geen, Het enige verschil wat je ziet is dat de, aan de kleding... of de mensen wel of geen geld hebben. Ja, ja. Hey, en, en hebben die mensen familie? En, en kom, laat die familie zich ook een beetje zien. Is dat jouw... Uh... Nou, die twee waar ik dus kom niet, want die hebben geen familie. Oh, nee, die, die hebben dus geen familie. Dat is dan, nee, helemaal niet precies, meer. Precies, en die, die kunnen zelf ook al zo weinig. Nou, dus, dus daarvoor zijn... Vrijwilligers als jij heel erg belangrijk. Ja. Maar hoe is dat voor andere bewoners in het verzorgingshuis? Zie je veel familie over de vloer komen? Nou, of valt dat tegen? Nou, er wel. Er, er komt iedere dag de familie. Ja. En bij de andere komt er eentje, de week iemand. Ja, er zijn er ook bij die helemaal uh, geen gezicht te krijgen. Hm. Ja, want er zijn soms ook kinderen geïnteresseerd of ver weg wonend. Ja, ja dat zei ik een ook al. een in de ja. maand over laten komen om vier uur wat te doen. Ja, ja. Ja, toch? Ja. Dus, maar hey. dan denk ik: ja, het best van de werklozen. Vrouwen genoeg die aan de slag willen. Mm. geven uh, 50 euro extra per maand bovenop de uitkering. en laten ze dan dat werk doen. Ja, ja. Ja, het is dat, een ja idee, dat klinkt he. wel. Ik ja, ben maar een vrouw <laughs> Ja, het klinkt wel als, als op zich een goed idee, maar dat is dus ook een vorm van dwang. Dus, dus, uh, uh, uh, we, we hebben het eerder gehad over de familie dwingen. Hè, door te zeggen van opa of oma mag je wel wonen, maar dan moet je zelf een dagdeel in de maand meedraaien. Hoe sta je daar tegenover? Goed plan? Nou, gedwongen, uh, ik weet niet of dat nou wel eens leuk is voor degene die bezorgd wordt. Als er eentje kan in met een gezicht: van nou het mot. Ik weet niet of dat nou uh, zo geslaagd wordt. Nee, maar, maar datzelfde geldt dan misschien voor als je, als je uitkeringstrekkers dwingt. Oh, nou, de, de, de ik de, de, de denk dat er genoeg zijn uh, die dat wel willen. Nou, oh, dat denk ik ook. Uh, maar... ken dus, ik ken dus een van ons vrijwilligers, die is 49, ja. heeft de opleiding, heeft de ervaring. Hij komt meerders aan de bak. Maar uh, uh, ja. de, die, die probeert het dan wel, maar komt er niet tussen? of ook als dat vrijwilliger gaat. niet? Voor, maar niet voor vrijwilligerswerk, toch? Zegt u? Niet voor het vrijwilligerswerk? Nee, niet voor het vrijwilligerswerk, nee. Ja. Maar ze willen graag werken, want ze, ja, ze moeten ook leven. Ja, maar de, goed, er zijn natuurlijk ontzettend veel zorgvrijwilligers in Nederland. 450.000. Ja. Dus op zich zijn er natuurlijk heel veel mensen die zeggen, dat wil ik wel. En die, die dat ook gewoon doen. Maar ja. toch zijn dat er nog te weinig. Dus kennelijk uh, moeten we nadenken over hoe we... Meer mensen daarbij gaan betrekken. Of dat nou familie is ja. of, of uitkeringstrekkers. Maar jij zegt, dwingen is geen optie. Nee, want vervolgens ja, toen kwam er weer een nieuwe manager bij. En als vrijwilligers kun je natuurlijk nog wel wat zeggen, want je wordt daar niet ontslagen. Dus ik vroeg zo eigenlijk: van, <laughs> nou, weer een nieuwe manager. <laughs> ja, dus, ik ben die en die. Zo ook. Ze ben komen al medaan en aan het bed. Ja, en dan valt het stil. Ja, ja. <laughs> en dat is het echte probleem, zeg je in de zorg. Nog altijd: het veel te veel managers. Ja, wil, uh... daar, daar moet ze eerst maar eens wat aan doen. Ja, en als het nou uh, heel druk is. en uh, er is iemand van de nachtdienst uitgevallen. wordt er gewoon gezegd: degene die overdag gewerkt hebben. die nemen er naar een nachtdienst bij. je ja. draaien, dubbele dienst. En de heren die dat zeggen. die staan om uh, vijf minuten voor vijf aan de deur. Uh, van kantoor om weg te gaan. Denk ik jou, ja, hoor, Wat <lacht> zijn we toch allemaal geïnteresseerd? Ja. Nee, ik ben misschien wel cynisch, maar ja. dat weet wel als je dan ook dingen ziet. Ja, ja, ja kennelijk. Hey, maar heb je zelf nog wel een beetje lol in dat vrijwilligerswerk? Jawel. Ja. ja, het is vorige week ook van Nene mee Die dan dementeren is. En die zie je dan zingen en lachen... terwijl ze eigenlijk heel weinig reageert. En dan worden de hele oude liedjes gezongen. En die zie je die lippen bewegen en die, en die handen. En denk je, ja, daar doe je het voor. Het is gewoon kostelijk om te zien. Ja. Daar leven nee. ze van op. Zegt u? Daar leven ze van op. Van die, van die aandacht en, en, en liedjes zingen. Ja, dat vinden ze toch hartstikke mooi. Ja, die wil dat maar niet. Ja. En bij die andere kwam ik denk in de week en uh, dukte de handen voor de ogen. En ze ah, oh, niet. <laughs> nou, men het ook alweer feest. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, is het, maar, het is ook, maar ik vind het ook zwaar. Ja, toch Want wel. Want ik heb daar uh, een oude schoolvriend. Met me is liefde die lacht daar en die is en deze samen overleden, daar, ja, daar word je ook mee geconfronteerd. Ja, ja. En dat mensen daar maar eindeloos liggen te lijden, dat zelfs verpleging wel eens zegt van, nou, we dat in leven moeten houden, dat vind ik wel confronterend. En dan denk ik, ach, oh, bespaar me alsjeblieft zoiets. Ja. Maar ja, ja, dit doet er niks aan. Nee, ja, dat hoort ook bij het leven, hè? Ja, zeker weten. Is, is dat ook wat je ervan leert, van het vrijwilligerswerk in zo'n verzorgingshuis? Om, om dat onder ogen te zien? Nou, het bevestigt mij nog veel meer eh, in mijn verlangen naar euthanasie als het zover is. Want eh, zoals zo. mensen moeten leven, denk ik ja. Als het even kan, dan wil ik dat dus niet. Zo, dat, dat is best heftig om te zeggen, toch? Ja, maar ja, gaat je, gaat je maar eens kijken zo'n thuis. Ja dus zitten ze allemaal wezenloos en uh, een beetje aan mijn voetjes uit te staren. Ja. Dus met één persoon op twee afdelingen. Dan denk je, ja, mijn leven zou het niet zijn hoor. Als... Soms dan denk ik, het is maar geluk dat ze helemaal de mens zijn, dat ze het niet weten. Maar er zijn de bij die het dus wel weten. Ja, ja. Maar als het thuis niet meer gaat, dan hoeft het van jou niet meer? Nee. Oké. Okay. Nee, dat heb ik wel allemaal beschreven. Maar ja, als we het ook doen. Want de pest is natuurlijk, als je dement wordt, ben je niet rekening Er zijn er niks meer te vertellen. Dan kan je schrijven waar je wil. Ja. Maar, maar hoe zit Wat de, de kinderen zijn daar altijd belangrijk in. Heb jij zelf kinderen? Annie? Ja, één dochter. Kijk eens aan. En. en uh... Uh, dat, dat is gunstig. Een dochter. Mijn schoonvader die zegt altijd: Ik heb zelf twee dochters. Het is goed dat je dochters hebt. Dat is een goede investering voor later. Hè, die zorgen nog eens voor je. Hey, wat, ja, heb maar je die te... moet dan ook werken. Wat, wat zei je? Die moet ook werken. Want die ja, is alleen. En ja. die moet tot 67 werken. Nou, ja. dat moet ik me nog niet uh, mee helpen. Nee. nee. Maar dat is ook de regering de schuld. Want dat is ook niet zoiets. Een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Ja. Dus allemaal leren. Ja. Carrière maken, je moet de tijd kinderen krijgen, want anders beter oud. Nou, dan worden je ouders die boeven, boefend, maar Je wordt graag op school te helpen. je wordt ook graag te werken. Hoe denken ze dat te kunnen doen? Ja. ja, dat is dat. Kijk, de, de, het antwoord op die vraag, die, uh, die mag je natuurlijk zelf in zekere zin geven straks, met de verkiezingen, hè. Mag je zeggen, die of die partij die heeft het beste ja, idee ervoor. Ja, ze beloven van alles. En als Tentje Paltje komt, gebeurt er toch niks. Ja, maar ja. goed. Maar misschien, dat is misschien, is dat, misschien is het ook wel zo, omdat het, omdat het prachtige systeem wat we hadden... die verzorging staat, dat dat gewoon, daar is gewoon geen geld meer voor, heb ik het idee wel eens. Toch? Nee, nee, ik vind het raar. Als alles naar het buitenland gaat en uh, kijk, als je ziet dat al die ministers meekrijgen... als ze de boel ja. in de soep laten lopen... Maar we voelen ze waarom? Dan denk ik, nou, kun kunnen ja. leuke dingen verdoen met de oude mensen. Ja, ja. Ja, ik extra's. Het zijn maar het... de Het in de Het lopen kunnen we eruit. extra's. Het zijn extra's. Het ja, want een pessimist ben ik, hè? Ja, nee, dat is, dat, ik kom wel hopen Maar goed, ik hoor je toch ergens ook nog wel met een glimlach praten, gelukkig. Jawel, ik heb gelukkig zelf goed want ik heb veertig jaar gewerkt, dus ik zit wel goed. Ja. Maar, maar, ja, maar, maar wel even to, toch terug naar jouw dochter. He, heb ja. je het er wel eens met haar over, van later, als, ik, uh, ja, ja. als, als het dat niet meer lukt? om dan... me ja, ik ben het eens. maar, ja. Uh, maar kan, gaat zij voor u zorgen, thuis? Ja, in, in de eigen situatie? Wat, wat zeg je? Het kind moet werken iedere dag. Ja, maar, maar, dat begrijp ik. Maar uh, ja. Ja. Is, daar, daar is niks voor te dus bedenken. Een, ik heb een paar jaar geleden me enkel verbroken. Toen moest ik naar nou een revalidatiecentrum, want ik ben alleen. Ik heb slechts tegenhaalbaar zeggen van vlot uh, zes weten thuiskomen. Ja. ja, nee, dat, dat is, dat is dat ook is zo. is het probleem dat vrouwen ook onafhankelijk moeten zijn. Ja. Ja. <laughs> maar goed. Ja. Ja, dus dat gaat niet. En, en, en wat je ook wel eens hoort, zo'n uh, uh, uh, uh, oproep om, hè, van waarom nemen we de ouderen niet gewoon weer bij ons in huis tegen de tijd dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vind je dat realistisch? Dat je bijvoorbeeld nou, weer bij je dochter zou gaan nee. wonen? Het zit op een seniorenflet. Ja, en, en dan bij wij. Die kinderen die die ouders op moeten nemen, die werken vaak zelf ook. Ja, ja. Die, die werken vaak. Maar, ja, want je moet tegenwoordig met z'n tweeën weken weer er een beetje van komen. Maar stel je voor dat je niet... Eh, laten we even vanuit gaan dat je niet meteen 24 uur per dag zorg nodig hebt. Maar gewoon... Eh, nou ja, de, dat er af en toe iemand naar je omkijkt. En, en een beetje helpt. Hè, dat je in zo'n situatie op een gegeven moment komt. En dat je dan het nog wel uithoudt in je eigen huis. Dat je dan nog wel redt. Is dat niet te doen? Nou, ik heb een keer in de week heb ik keihazuidelijk hulp. En mijn dochter kijkt wel naar me om... Dus uh, voorlopig, uh, ik ben wel uit patiënt, maar voorlopig leef ik nog dus. Nou, ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik, uh, ik vind dat een mooie afsluiting, Hennie. Voorlopig leef ja. ik nog. Oké. Okay. Goed zo. Hennie, het okay. beste... bedankt voor het luisteren. Ja, goed Doei. zo. Bedankt voor je verhaal. Het is goed. Goeienacht. Kees, Oosterom, uit dat Wouderichem. nacht. Dag Maarten, wat een bijzonder gesprek, want het, ja, deed wel een, het had wel een hoge Toon Hermans gehad eigenlijk. Uh, moet ik eerlijk zeggen, ik, uh, ik vond Henny wel heel bijzonder, want uh, die menen het wel echt heel goed. Uh, ja. Absoluut, die zet ook de beste bandje voor. Ja. Daar kunnen we nog wat van leren. Ja. ja ik heb dus geluk gehad, want ik heb dan een moeder van 79 die gewoon heel gezond is. Die nog achter de schapen aan loopt, erin op de boerderij en zo. Dat soort dingen. En. Uh, <laughs> wat, dat ik, dat ik helemaal niet zo hard meer kan rennen. En mijn moeder, die doet dat dan nog gewoon. Weet je wel, ja, dat is erg. Uh. Ze, ze is toch fitter dan jij? Ja, die is fitter dan ik, ja. Ja, <laughs> ja ik, ik heb zo'n reclamebaan achter een computer en zo. Ja, dat schiet niet op, eh, Maarten. Ach, ach. Sporten. Wat? Sporten, Kees. Ja. Nou, ja, daar heb ik wel zo'n een ongeluk gehad met. de... Maar daar gaat het helemaal niet over. Precies, nee. Het gaat nu over, nee. over, over de zorg voor onze ouderen. Nee, hey, maar, nee, nee, maar uh, ik, de... ik denk dat wij, uh, mijn broer en ik, want ik, we zijn dus samen, we hebben we een soort geluk gehad met zo'n moeder. Ja. En als het dan misgaat, ja... Nou, ik, ik vertelde jou eerder aan de telefoon dat ik gewoon niet, vandaag gezegd heb, eigenlijk voor het eerst van mijn leven, ik hou gewoon van je, weet je wel. En dat kost moeite, want daar heb ik hm. al heel lang over nagedacht. Ja, gaat toch. Keer zeggen, dat ik ga uh, echt van haar houden en zo. Mooi. Voor het ja. eerst? Ja, voor het eerst, ja. Dat zijn dingen die zeg je niet zo gauw. Nee. Uh, nou, dat past gewoon niet in de familie of zo. Of niet in de... wat wij dan doen. En... Maar ze waardeerde het wel. En, uh, nou, en zij. Kijk, wij hebben het dan wel eens over. Ja, kijk, zij was 25 nog toen ze mij kreeg. En, en, en het was van de mooiste dag van haar leven, weet je wel. En ik weet ook wie erbij waren en zo toen ik geboren werd. En dat was en een oma van een nichtje van mij en ook een heel mooi meisje. En, en alles hangt een beetje met elkaar vast. En, uh, ja. Maar het ja. gaat over zorg. Ja. Ja, het, trof, gaat, het, gaat, niet, niet? het gaat ook over familie en, en liefde voor elkaar. Het gaat elkaar. Over leuke verhalen, en zo... ja. Die, die liefde voor elkaar, dat is toch de basis ook voor, uh, ja, de zorg voor elkaar. Wel. Ja. Uiteindelijk is die liefde, is er gewoon, en ook voor ja, mijn broer. Prachtig. En uh, ja, uh, als het erop aankomt, dan, uh, dan als we uh, iets helemaal mis doen of zo op de wereld, dan gaan we elkaar de grens oversmokkelen Nou, die grenzen zijn er al helemaal niet meer. <laughs> maar dan, dan, dan zorgen we dat we wegkomen of zo. En dan, dan doen we alles om elkaar gewoon vrij te uh, maken, weet je wel, ja. Ik vind het, ik vind zo ver is het niet, hoor. Ik vind nee. het heel mooi, eigenlijk. Of, uh, Kees, sorry. Uh, Kees, uh, uh, wel even het volgende. Stel je nou voor, hè, dat, je, dat die, uh, die prachtige, fitte moeder van jou op een bepaald moment bijvoorbeeld valt. Ja, noem ja, ja dat zei ik. Je moet niet in een heup breekt. staan. Of op een trapje of zo. Uh, dat zei ik vandaag nog. <laughs> ja, dat is heel goed advies. Maar dat die ja. dingen gebeuren, soms. Ja, ja. En, en dan? En dan is steeds klaar. Is ineens afgelopen. Maar dan, dan, dan zit ze daar en dan kan ze niet meer achter je schapen aanrennen. Nou, en, ik, en, en wat ik, doe dat, je dan? Het is een hele goede van je, Maarten. Want dan weet je wat ik dan ga doen? Dan neem ik het hier in huis. En dan uh, gaan we, ondanks dat we elkaar ook een beetje haten. Want dat zit er ook gewoon bij, weet je wel? We, we gunnen elkaar het licht in de ogen. Nee, ik ga het gewoon helemaal leuk maken, weet je wel, nou, ik, uh, hier op terras zitten in uh, de Hoogstraat in Laardinchem en zo. En uh, ja, dan moet het ook wel, dan komt het ook weer goed, weet je wel. Het komt gewoon goed altijd. En, de, en die bescherming, uh, die verhalen kunnen we eindeloos vertellen. Mijn vader en moeder waren eigenlijk zo lief. Ja, daar was nog iets van handen, wil ik eigenlijk in dat uur daarvoor bij nog vertellen. Hm. Uh, van, uh, waarom hebben jullie mij niet meer geknuffeld, want dat had te maken met dat uh, van, uh, met dat, ik hou van je of zo. Ja, weet die je zo. sterke familiebanden zo, waar het in ja, Kasselun over ging. En, ja, ja. en ze zegt, dat wou jij niet. Okay. Ik zeg, dat is een goede, weet je wel. Waarschijnlijk wilde ik dat gewoon helemaal niet als kindje, weet je wel. Dat uh, is leuk, hè? ja. Nou, dat dat, dat is goed, dat, daar is goed dat je dat komt. Ja. En zeg je, hey, je moet er niet zo over zitten te zeiken. Zeg ze dan, ja, zo'n mens is dat. <laughs> maar dat is wel leuk, weet je wel. Uh, dan ja. gooi je tenminste open in plaats van maar allerlei ja, dingen te maar denken. Ja, dat is wel klaar. Bedoel, dan ja. is dat opgelost. Dan hoef ik daar geen hele boeken over te schrijven, weet je wel. Dat is ook liefde, denk Maarten. ik. Ergens. Ja, dat is wel liefde Toch? Ja. Ja, liefde, ja. Gewoon elkaar uh, de waarheid kunnen maar zeggen. Hoe uh... uh, oh jij, oh jij uh, met die mensen praat, dat vind ik ook uh, echt helemaal. Ja, uh, nou dan ben ik een enorme slijm al natuurlijk. Want <laughs> er zijn meer mensen die luisteren. <laughs> nou, dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt heel leuk. Dankjewel, Kees. En gelukkig okay, ben jij ook een van die mensen. De... Oké, dank maar. Ik hou ook doe. van jou, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, ja, ja, Niet zo heel ver, maar toch wel heel Heb Heb ik het toch een keer ja. gezegd? Oké. Okay, Goed zo, Kees, dankjewel. You, ja, Kees Oostrom was dat uit Wouderichem. Mooi verhaal over zijn moeder achter de schapen aanrennen op de boerderij. Prachtig. Heeft u, heb, heb jij nou ook zo'n zo verhaal over vader of moeder... En heb je een idee over wat je gaat doen als die uh, niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, of in een verzorgings- of verplegingshuis terechtkomt? Ga je zelf meedraaien? Vind je het een, een goed idee als mensen daar eventueel toe worden verplicht? Over dat soort dingen praten we vannacht. Zometeen, dus uh, het volgende uur praten we daar gewoon weer over verder. Je kunt blijven bellen op 0800 1121. En uh, dan, uh, dan kom je op de zender en dan gaan we, het, uh, gaan we het daar in dit programma over hebben. Ik zou zeggen, tot zometeen. Na het nieuws gaan we door.